In Tilburg is vannacht een inval gedaan bij partycentrum Oase, een stamkroeg van motorclub Satudara. Vicepresident Bjorn Emme van Satudara Southside. Ja, wij zaten met z'n allen gezellig uh, aan de bar en aan de tafels uh, wat te drinken. En in één keer komen ze met grof geweld uh, met bivakmutsen op, uh, wapens uh, in de uh, aantocht uh, naar binnen. Ik heb vermoeden ik denken, wapens en munitie ofzo, dat ze uh, misschien denken dat wij met uh, vuurwapens of wat maar ook uh, rondlopen. Ja, Nu aan de telefoon Wim de Bruin van het Openbaar Ministerie. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer de Bruin, klopt dat? Ging het om wapens en munitie? Uh, dat klopt inderdaad. Er was uh, aanleiding gisteravond om te vermoeden dat er uh, mogelijk in het clubhuis... of uh, op een woonadres van een van de clubleden... dat daar zware wapens uh, zouden liggen opgeslagen. Uh, de politie is toen uh, gisteravond laat en, uh, en vannacht bezig geweest met het doorzoeken van zowel dat, uh, dat partycenter als, uh, als een woning van, uh, van een van de clubleden... En uh, daar zijn ook nogal wat uh, vuurwapens aangetroffen. Ja, Wat heeft u zoal aangetroffen? Het belangrijkste is dat er uh, twee uh, Kalashnikovs AK-47's uh, zijn, uh, zijn gevonden. Uh, dat zijn twee uh, aanvalsgeweren met uh, twee kisten vol met, uh, met munitie en dan moet u echt denken aan duizenden, duizenden kogels. Uh, verder zijn er uh, nog wat, uh, nog wat uh, magazijnen en patroonhouders uh, gevuld met, met munitie. Uh, ja, gevonden. Die, die Kalashnikovs en duizenden kogels, waar, waren die in dat partycentrum? Die lagen uh, niet in het partycentrum. Uh, in het partycentrum is wel een uh, vuurwapen uh, aangetroffen en ook nog een plak met uh, een plakmaas. De Kalashnikovs die zijn in een uh, woning van een van de Saturnale leden gevonden. Ja, heeft u uh, ook mensen aangehouden? Er is één iemand aangehouden, uh, een van de clubleden in het partycenter... want die uh, had een stroomstootwapen in zijn bezit. Ja, nou, uh, onlangs was er ook al een inval bij Satudara daar in Tilburg. Toen was er een raketwerper gevonden, nu Kalashnikovs. Um, ja, moet deze club niet verboden gaan worden? Ja, dat is een uh, vraag waar ik uh, op dit moment niet, uh, niet een antwoord op kan, uh, kan geven. De, de, de acties uh, zoals die zijn geweest... Ook destijds uh, waar die raketwerpers aangetroffen en nu vanwege die vuurwapens. Die acties die, uh, die richten zich op, uh, op, op onderzoek, strafrechtelijk onderzoek naar, naar misdrijven. En die richten zich niet in de eerste plaats op, uh, op de club als, uh, als vereniging of als organisatie. En nee, nou komt die club, zat u daar twee keer per week daar samen in dat partycentrum in Tilburg. Mogen ze dat wel blijven doen? Dat is niet aan het Openbaar Ministerie om daar een beslissing over te nemen. Goed, dank u wel. Wim van het Openbaar Ministerie. Gaan we naar een hele andere actie gisteravond of afgelopen nacht in, uh, in Alkmaar. Een actie tegen mensenhandel op de achterdam, de roze buurt van uh, Alkmaar. Daar zijn twee mensen aangehouden en ook zijn tientallen prostituees gehoord door de politie. En die gesprekken gingen door tot zes uur vanochtend. Burgemeester Piet Bruinhoog, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat hebben al die uh, gesprekken met prostituees opgeleverd? Ja, kijk, op dit moment is, uh, is het natuurlijk erg lastig om te zeggen van wat het aan daadwerkelijke situatie opgeleverd uh, heeft. Maar uh, op dit moment men verzamelt in de gesprekken uh, de signalen van mensenhandel. Wat leidt tot verder onderzoek. En uh, het feit dat er nu al twee mensen gearresteerd zijn, is na zo'n grote actie op zich al een uh, hele snelle actie. Ja, er zijn twee mensen gearresteerd. Wie, uh, wie zijn dat? Waar worden ze van verdacht? Nou, kijk, ze worden verdacht van mensenhandel. En er is een 27-jarige Roemeen gearresteerd en een 22-jarige Hongaarse verdachte. Ja, en die uh, worden verdachten dus van mensenhandel. Um, um, hebben ook uh, slachtoffers zich gemeld? Uh, uit de gesprekken met de dames die op de Achterdam uh, werken... wordt heel nadrukkelijk gekeken of deze moderne vorm van slavernij uh, daar ook uh, voorkomt. En ik wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van die gesprekken. Er worden geanalyseerd en daar gaat verder onderzoek in plaatsvinden. En de actie is dus duidelijk gericht te tegen mensenhandel. Hè? Uh, ja. is, het, is, het, is het ook gericht tegen het inperken van uh, de gosse buurt in Alkmaar? Kijk, uh, tot uh, anderhalf jaar geleden bestond de Rosse Buurt in Alkmaar nog uit 140 ramen. Door uh, allerlei maatregelen zijn er op dit moment nog 70 ramen op de Achterdam. En het beleid is erop gericht om de overlast en de criminaliteit terug te dringen. Dus wij willen heel nadrukkelijk zorgen dat de overlast vermindert. En we willen de criminelen een slag voor zijn om te zorgen dat die mensenhandel niet gaat plaatsvinden. Burgemeester Bruine Ogen van Alkmaar, dank u wel. In het Haga ziekenhuis in Den Haag overlijden al jaren gemiddeld meer patiënten na een hartoperatie dan in andere hartcentra, meldt Argos het onderzoeksprogramma van Radio 1. De Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie NVT, heeft de hogere sterftecijfers bevestigd aan Argos. De hartchirurgen van het Haga ziekenhuis communiceerden slecht en de registratie van sterfgevallen was onvolledig. Reden voor het medisch centrum Haaglanden om geen patiënten meer door te sturen naar het Haga ziekenhuis, zegt hoofdcardiologie Schalei van het ziekenhuis. We zijn gewend aan dat wij cijfers hebben en dat we naar kwaliteit kijken. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. En u kan uw patiënten gewoon niet naar eer en geweten zeggen... het zit goed bij het Haga ziekenhuis? We hadden geen cijfers. Hm. En als je geen cijfers hebt, weet je dus niet. Dus op dat moment hebben wij gezegd... nou, we wachten even met het doorsturen van patiënten. Die sturen we voorlopig naar andere centra totdat wij de cijfers hebben. Schalei wil nu uitleg van het Haga ziekenhuis over de afwijkende Zerft cijfers.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 En die uitleg komt vanmiddag. Om twee uur geeft het ziekenhuis een persconferentie. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In Kenia stapt presidentskandidaat Raila Odinga naar het hoge rechtshof. Hij wil de uitslag aanvechten van de presidentsverkiezingen... waarbij hij tweede werd achter zijn rivaal Uhuru Kenyatta. Correspondent Koort Lindeyer in Kenia. Koort, is hij nou een slechte verliezer? Ik doe dit voor mezelf. Ik doe dit niet voor mezelf. Maar voor de democratie van Afrika. Bij eerlijke verkiezingen zal ik onmiddellijk... Mijn nederlaag toegeven. Dat heeft Raila Dinga de afgelopen paar dagen steeds uh, gezegd. En zijn partij heeft inmiddels uh, tienduizenden documenten van de verkiezingscommissie gekopieerd. En zegt nu keiharde bewijzen te hebben van manipulatie bij de telling uh, een week geleden. Ja, verkiezingsfraude dus. Maakt hij daarmee een kans bij het Hoge Rechtshof? Het is de eerste keer dat er een uitslag uh, wordt aangevochten bij de Hoge Raad in de Keniaanse uh, geschiedenis. Die Hoge Raad is in een in 2010 aangenomen nieuwe grondwet opgericht en wordt geleid door Willy Mutunga, En dat is een voormalig mensenrechtenactivist en een politieke gevangene in Kenia. Een advocaat voor Raila Odinga is William Burke. Die heeft ooit voor George Bush... Gewerkt toen George Bush op een omstreden wijze de Amerikaanse verkiezingen. Uh, Zuiver op basis van bewijzen en hun hele goede advocaten die ze hebben... de partij van Ruil Odingen, zou je zeggen dat de rechtszaak een kans maakt. Maar de praktijk heeft eigenlijk de rechtbank al ingehaald. Want in alles behalve naam gedraagt Uwe Keniata zich uh, sinds enkele dagen... als de nieuwe president van Kenia. Ja, dan nou was het een aantal jaar geleden. Bij de vorige verkiezingen werd het, uh, was het enorm onrustig. Uh, tot nu toe is die onrust uitgebleven. Maar kan deze stap van Odinga nu wel... Voor onrust gaan zorgen? Er waren vanochtend al wat opstootjes in Nairobi, de Keniaanse hoofdstad, uh, door aanhangers van uh, Odinga, toen de politie met traangasgranaten op hen schoot. Er is een hele land er zijn erg veel veiligheidstroepen op de been. Kortom, ik zou het niemand aanraden om met stenen uh, te gaan gooien. Maar één ding kan worden, kan worden vastgesteld na deze verkiezingen. Deze verkiezingen hebben de Kenianen ontzaggelijk verdeeld. En daarmee blijft de kans op geweld aanwezig. Dank, Kortlinda, vanuit Kenia. In India is een uh, Zwitserse vrouw verkracht door een groep mannen. Haar man werd in elkaar geslagen. Het echtpaar was op fietsvakantie en kampeerde in het midden van India... toen ze werden aangesproken door zeven of acht mannen. Ze bonden de man vast, waarna ze de vrouw verkrachten. De aanvallers namen daarna geld en de mobiele telefoon van het stel mee. De vrouw van 39 ligt in een ziekenhuis. Een aantal mannen is gearresteerd. In India ontstond enkele maanden geleden veel ophef... naar een groepsverkrachting van een Indiaanse vrouw in een bus. Het slachtoffer overleefde dit niet. Paus Franciscus heeft in een ontmoeting met de internationale pers gezegd... dat hij streef naar een sobere kerk die zich in dienst stelt van de armen. Hij zei dat hij zich om die reden heeft vernoemd naar Franciscus van Assisi. Het symbool van vrede, soberheid en armoede. De paus vertelde ook hoe het toeging tijdens het conclaaf. Toen duidelijk werd dat hij de nieuwe paus zou worden... steunde de Braziliaanse kardinaal Claudio Hummes hem met troostende woorden. Sommige kardinalen suggereerden Bergoglio de naam van de Utrechtse paus Adrianus aan te nemen... die bekend stond als hervormer.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 Michaela Schieferin heeft de wereldbeker Slalom op haar naam geschreven. De regerend wereldkampioen uit de Verenigde Staten won de laatste bekerwedstrijd van dit seizoen. De 18-jarige Schieferin passeerde daardoor Tina Mazen op de ranglijst. Eddie Achterberg wil FC Twente helpen als de KNVB besluit dat Alfred Schreuder het seizoen niet als hoofdtrainer mag afmaken. Achterberg werkt op de commerciële afdeling van de club. De oud-speler van FC Twente is in tegenstelling tot Schreuder in het bezit van de vereiste diploma's. Hetzelfde geldt voor Patrick Kluivert, Kees Lok en Michel Jansen... die ook bij FC Twente werken. Zij hebben al laten weten geen belangstelling te hebben... voor de rol van de hoofdtrainer. De golfers Maarten Lafeber en Robert-Jan Derksen... hebben terrein moeten prijsgeven in de derde ronde... van de Avanta Masters in India. Lafeber zakte in de derde ronde van de 26e naar de 37e plaats. Derksen staat in New Delhi 66e. De Zuidse Afrikaan Thomas Eken gaat aan de leiding. Maria Sharapova en Caroline Wozniacki... en hebben we het over tennis staan in de finale van het toernooi... in het Amerikaanse Indian Wells. De Russin Sharapova versloeg in de halve finale... haar landgenote Maria Kirilenko in twee sets. Wozniacki was in drie sets sterk voor de Duitse Angelique Kerber. Verkeersinformatie bij de ANWB Tamara Bruggeman. Er is op de A2 Dembos richting Eindhoven de weg dicht... tussen knooppunt Vught en Best-West... Er is eerder vanmorgen een ongeluk gebeurd. Inmiddels zijn ze daar bezig met opruimwerkzaamheden. Maar het verkeer richting Maastricht of Eindhoven kan omrijden... volgt dan de borden Tilburg over de A65 en dan de A58. Dankjewel, Tamara, dan nog een keer de hoofdpunten bij een politieactie... tegen de Satodara Motorclub in Tilburg. Er zijn Kalashnikovs en kisten munitie in beslag genomen. De Keniaanse presidentskandidaat Odinga... gaat de uitslag van de presidentsverkiezingen aanvechten...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 Oh, en Ecosiem wordt aanbevolen door tandartsen en tandprothetici. Door ons dus. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van Ven. Dames en heren, goedemiddag. Dit is Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. En elke zaterdag dan blikken wij met twee gasten terug... op het economisch nieuws van de afgelopen week. Deze week aan tafel Kees de Hart, je CEO van zuivelbedrijf Friesland Campina... Ja. en Pim van Balkom, vice-president van de Europese investeringsbank. De EIB, eigenlijk de Bank van de Europese Unie. Dat klopt. Welkom Dat... heren. Dank u wel. Meneer Hart, eerst even naar u. Een van de vijf grootste zuivelfabrikanten ter wereld is Friesland Campina. Bekend van Campina melk uiteraard, maar ook van Milner kaas, Mona toetjes, appelsientje, koelbest. Cool Eigenlijk als je de ijskast overtrekt komen we u tegen. Dat naast hoop ik. Ja. een aantal andere en leveren bijvoorbeeld. Maar donderdag verder de bekend bekendgemaakt. Afgelopen jaar een recordomzet 10,3 miljard. In euro's een stijging van 7% ten opzichte van het voorliggende jaar 2011. Ja. En een winststijging van 27%, dat is opmerkelijk. In tijden van dalend consumentenvertrouwen en economische onzekerheid, hoe kan dat? Ja, we hebben een goed jaar rug, inderdaad. Als we kijken naar de omzet, dan zien we dat met name Azië voor ons erg groeit. Dan zijn we zijn met 30% gegroeid afgelopen jaar. Uh, we hebben ook in onze ingrediëntenbusiness uh, een goede groei doorgemaakt. Wat, wat doet u in de ingrediëntenbusiness? Wij leveren uh, ingrediënten aan andere uh, foodmaatschappijen. Uh, en die we dan daar babyvoeding van uh, maken, ja, ja, melkpoeder. Dat een soort melkpoeder, gaan. maar ook uh, uh, ingrediënten die tot een, uh, uh, een gedeelte uh, voeding kunnen geven aan, uh, aan kinderen. Uh -huh. En die dus uh, heel specifiek uh, inspelen op de behoeften van baby's. En daar levert u half weer aan andere ja, partijen. Ja, duidelijk. Maar Azië, waar zit u in Azië? Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Maar even zo voor, zonder dat u alle 30 landen doet. Maar... Ja, we gaan snel dan. Maar uh, <laughs> China, uh, de Filipijnen hebben vorig jaar een uh, nieuwe company mogen kopen. Uh, Vietnam, Singapore, ja. Indonesië. De grote landen in uh, Azië. Ja, Vietnam loopt nog niet zo helemaal lekker. Hè? Maar daar gaan we het straks, zoals gezegd, over hebben. Uh, voordat u bij Friesland Copina ging werken, was u werkzaam bij Unilever. Ja. Echt een voedingsmiddelenman. Hè? En waarom overgestapt? Op een gegeven moment kreeg ik de kans om uh, deze uh, twee coöperaties samen te mogen voeden. Ja. Het uh, uh, was ooit Friesland, Colberco en Campina uit mijn ja. hoofd. Ja, en dat was Noord tegen Zuid. Ja. En dat was uh, Ajax <laughs> tegen Feyenoord en Protestant tegen Katholiek. Ja. Um, en die hebben besloten, althans de, de leden daarvan hebben besloten om samen te gaan. Dat zijn dus uh, uh, melkveehouders. Ja, hoeveel? Het zijn 15.000 boeren, boerderijen en 20.000 melkveehouders, leden. Dat ja. is nogal wat. En het bedrijf heeft totaal 130 jaar ervaring hè, in, dit, in dit veld. Ja, die culturen wel... zijn hier een beetje op elkaar geschroefd nu met alle boeren bij elkaar? Noord en Zuid? Absoluut, we zijn, ja. we zijn in één kantoor in Amersfoort gegaan. Mm -hmm. We hebben een programma gemaakt waarbij we heel duidelijk maken... wat de toekomst van het bedrijf zou moeten zijn. Mm -hmm. En ook onze leden zijn erop gericht om samen te groeien. Toch een coöperatie. Uh, ik ken wel wat mensen die zitten ook in het coöperatieve, ook in de, in de zuivel. En die zeggen altijd: is altijd lastig. Boeren tevreden houden is dus moeilijk werk. Klopt dat? Ik denk niet dat ze anders zijn dan aandeelhouders, wat dat betreft. <laughs> of andere aandeelhouders. Ja. Uh, en wat dat betreft uh, hebben we elk jaar weer de uitdaging om het uh, beter te doen dan het jaar ervoor. Tegenste van het aandeelhouders zijn dat nou allemaal ondernemers. Hè? Ze hebben allemaal een eigen melkhoudersbedrijf. Uh, ja. En dat ja. houdt ons ook scherp. Ja. Dus mag u nog wat doen zonder dat u ze daar in een coöperatieve raad kent? Of mag u zelf als CEO echt varen? Nou, dat is het mooie van ons bedrijf. Wat dat betreft een scheiding tussen de onderneming en de coöperatie. Ja. Uh, ook met een uh, eigen raad van commissarissen. En dat uh, houdt, uh, denk ik, uh, de zaak goed gescheiden. Aan ja. de andere kant weten we waarvoor we werken. Er zijn uh, 20.000 leden die willen dat wij het ja. weer beter doen dan En goed. wordt he? nee, winst nee, precies dat zijn het goed. de boeren stil. Ja, ja. Meneer van Ballenkom, welkom. Sinds begin 2012 vice-president bij de EIB. Eigenlijk uw hele werkzame leven al aan de slag in Europa. Als 25-jarige werd u vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën in Brussel. 2004 was u onder meer kabinetchef van de toenmalige eurocommissaris Bolkestein. Tot zover klopt het CV, geloof ik, hè? Inderdaad. Nou, dan die Europese investeringsbank. We weten dat die bestaat, maar wat doet die nou ook weer precies? Kunt u dat te vertellen? De Europese Investeringsbank uh, investeert uh, in economisch en financieel uh, goede projecten in de Europese Unie. Als een investeerder? Als Echt. een echte investeerder. Juist. Hoeveel uh, geld heeft u beschikbaar? Uh, laat ik meteen een misverstand wegwerken. Er zijn heel wat mensen die denken dat wij werken met uh, belastinggeld. Uh -huh. Wat opgebracht wordt. En dat doen we niet. Ik ben ook verantwoordelijk voor de funding... Uh, van de bank, we halen gewoon ons geld uit de kapitaalmarkt. En dat zetten wij uh, weg in de markt zelf. Dus uh, we werken wat dat betreft uh, niet met uh, belastinggeld. U bent een echte bank, kortweg. We zijn een echte bank, uh, we zijn wel een publieke bank. Uh -huh. En dat heeft, uh, heeft voor- en nadelen. Een van de voordelen voor de klanten is... dat wij uh, geen winstmaximalisatie nastreven. Uh -huh. Want we hebben geen aandeelhouders die zeggen van... Uh, ik moet morgen veel dividend uitbetaald krijgen. Want ja. de aandeelhouders zijn de 27 lidstaten. En we hoeven ook geen belasting te betalen. Dus uh, uh, we hebben een triple A-status. We halen daarmee vrij goedkoop geld uit de markt. Ja. We moeten natuurlijk onze eigen broek ophouden. Mm -hmm. Om het zo maar te zeggen. Dus u verdient en een ook een buffer aanleggen voor sommige projecten ja. die toch nog eens een keer fout gaan. Maar dat geld kunnen we redelijk eenvoudig. Tegen erg lange termijnen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een groot voordeel ten opzichte van de commerciële sector, we doen leningen voor uh, 20, 30, 40 jaar... Ja. Uh, tegen gunstige trieven wegzetten in de markt. Kunt u wel projecten geven die we uh, uh, aangeven waar u in investeert? Bijvoorbeeld in Nederland? In Nederland uh, hebben we onlangs uh, de A1 en A6 uh, voor 250 mm -hmm. miljoen... met uh, diverse andere buitenlandse banken gefinancierd. Althans, het contract is getekend. De zaak is nog niet gerealiseerd. Ja. Uh, de EIB is... Uh, van oudsher erg uh, goed in infrastructuur. Um, we hebben ook uh, de Maasvlakte. zitten we voor 900 miljoen in mm -hmm. als uh, EIB. Um, Vaanplein, A2, A12, A15. En waarom die, die infrastructurele dingen? Waarom bent u daar goed in? Omdat u de kennis daarvoor in huis hebt? We hebben, we hebben uh, erg veel uh, techneuten in dienst... die uh, goed bekend staan in de markt. Juist. Um, dus... Um, uh, Elk, elke bank doet of uh, probeert te doen waar die goed in is. Ja. Natuurlijk verandert het. Uh, we, doen, uh, we doen ook het AMC en het uh, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Dus er is, uh, er is wel wat spreiding inmiddels. Natuurlijk spreiding. Ja. En wat ja. we op het ogenblik heel, vaak, uh, heel veel doen is uh, lening aan het midden- en kleinbedrijf. Uh -huh. Omdat juist het midden- en kleinbedrijf als motor van de uh, economie uh, op het ogenblik vrij moeilijk aan geld kan komen. Ja. Dus je ziet wel verschuivingen in een portefeuille natuurlijk. Ja. De koning. Dus, uh, maar ook daar waar andere banken, waar echte commerciële banken dus niet in willen stappen... kunt u dat risico wel lopen, omdat u ja, eigen of, belasting betaalt. Uh, en... We delen altijd het risico. Ja, ja precies. Inderdaad ja. met andere banken. Ja. Dus bent, u, bent, u, zit u in, bent u exposed, zoals dat mooi heet, in Cyprus en in Griekenland? Als EIB? Ja. Wat is het totaal belegd vermogen van de bank? Uh, we hebben nu 450 miljard uitstoot. Ja, dat is nogal. En dat wordt steeds meer. We draaien ongeveer een volume uh, van 40 tot 45 miljard per jaar. Mm -hmm. uh, de regeringsleiders hebben vorig jaar gezegd... Uh, wilt u niet wat meer doen? Uh, want dat zou goed zijn voor uh, het op peil houden van het investeringsniveau. Uh, dat doen we dit jaar ook. Dus de omzet gaat uh, omhoog naar uh, 65, 70 miljard. Mm -hmm. Daar daarvan wordt uh, ongeveer 60 miljard in Europa weggezet. 10 van onze portefeuille gaat naar buiten Europa. Ja. Uh, en dat betekent ook dat uh, het volume in Nederland omhoog komt. Ja. Nou, meneer het hard zit met spanning te luisteren, heb ik al begrepen. Dus ja, wie, ja, weet, wie weet wat in ieder geval gaat komen. We gaan zo verder praten. Dit was even het, het stormrondje voorstellen. We gaan terugblikken op het economisch nieuws van de afgelopen week. En dat woont nog. We wat. Weekoverzicht. Er was deze week niet alleen witte rook waarneembaar, maar er hingen ook gaswolken in de lucht. Een aantal Nederlandse bedrijven speelt namelijk een hoofdrol bij een bijzonder gasproject in Australië. Het interessante is dat het gasveld bevindt zich 200 tot 300 kilometer vanaf de kust. En vervolgens gaat het gas in een pijpleiding van, let wel, 800 kilometer naar Darwin toe. Een van de betrokken bedrijven is Bagra Boscalis. Niet verwonderlijk, want juist die sector heeft bijgedragen aan het topjaar dat Boscalis achter de rug heeft. Ze maakte 250 miljoen euro winst en een recordomzet, CEO Peter Perdoski. Wat voor ons erg belangrijk is op dit moment... is, is de, de energie-offshore-sector. Eh, met name gasontwikkelingen, LNG-ontwikkelingen... Eh, en daarnaast eh, mijnbouwontwikkelingen. Dus u vindt ons in de landen ja, waar die bronnen zitten. Dus dat is bijvoorbeeld Brazilië, West-Afrika, Midden-Oosten... Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, want de Poscale zit in 75 landen... Allemaal genoemd in die radio mm -hmm. En dan naar CPB-baas Koen Teulings. Die is al het gesomber over de Nederlandse economie zat, want... Je ziet al op korte termijn enorm in de somberheid zijn geschoten. En daar zijn ook wel een paar dingen van te begrijpen... met name op het gebied van de huizenmarkt. Maar los daarvan, structureel, staat Nederland er echt goed voor. Het gaat dus fantastisch als we Keulings mogen geloven... hoewel dat niet zo klinkt. Hij zegt, kijk uit voor extra bezuinigingen. Maar ja, het zou wel handig zijn als alle neuzen dezelfde kant uitstaan... want wie schetst de verwazing? Klaas Knot, de baas van de Nederlandse Bank, zegt de volgende dag... Dit. Op het moment dat er geen additionele uh, bezuinigingen zouden worden getroffen, dan zou het structurele begrotingstekort van Nederland, dus het tekort wat geschoond is voor he, de, de matige economische vooruitzichten, in 2014 weer opnieuw oplopen. Nou, Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten met mijn gasten. Maar de baas van Nelson Bank vermoedt zich tegelijkertijd ook nog even met het ontslagrecht, want volgens hem moet er onderscheid worden gemaakt tussen jonge en oudere werknemers. Ik weet het niet. Ik hoop het. De inzet is zowel van de vakbeweging als van ons is echt positief. Het is echt noodzakelijk, maar het zal heel moeilijk worden. Ja, het sociaal overleg wordt u bij monden van Bernhard Wintjes van VNO-NCW. Die CBS-cijfers. Het hoogste aantal faillissementen ooit... en de omzet van de detailhandel ligt op een dieptepunt. Pieter Heij van Mulligen. Supermarkten die, die blijven het wel goed doen. Die zijn niet zo heel gevoelig voor uh, veranderingen in de conjunctuur. Maar kijk je naar non foodwinkels dat is nog steeds huilen met de pet op, want ja, die laat al maanden een krimp zien. In januari van dit jaar is daar geen uitzondering op. Ja, de supermarkten mogen dan wel lekker gaan. Albert Heijn gaat een lastige tijd gemoet. En FNV-bondgenoten zegt erover het volgende. Dit zijn waarschuwingsschoten. Uh, in Zandam uh, ligt de boel nu plat. Hier ligt de boel plat in Tilburg. Ja, en uh, wat ons betreft, uh, als Albert Heijn niet gaat bewegen, komt er iedere dag een nieuwe distributiecentrum bij dat het ook plat gaat. Ja, het betekent lege schappen. Tenminste, als die distributiecentra dichtgaan. Gelukkig hebben we de minis nog. En dan nog even dit. Good evening, everyone. Goedemiddag. Ja, Samsung presenteerde namelijk in New York... op loopafstand van de beroemdste Apple Store ter wereld... zijn nieuwe smartphone die de iPhone 5 nog verder onder druk moet zetten. Maar ja, de CEO van Samsung is toch iets minder welbespraakt... en iets minder charismatisch dan wijlen Steve Jobs. In de past several weeks... we have heard... an amazing combination of speculatie and speculation... about what I'm going to unveil tonight. Ladies and gentlemen... Dat Samsung Galaxy S4. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, daar heeft de goede man waarschijnlijk weken op geoefend om dat eruit te kunnen krijgen. <laughs> uh, in de studio praten we met Kees het Hart, CEO van Friesland Campina. En Pim van Balkom, vice-president van de Europese Investeringsbank. Hier, ik pak meteen even terug op de uitspraken deze week. Wordt we het net? Koen Teulings van het Centraal Planbureau. Die zegt bij de presentatie van de economische vooruitzichten: wel bezuinigen. Uh, sorry, niet bezuinigen, niet te veel. En Klaas Knot van de Nederlandse Bank zegt: wel bezuinigen een dag later. Wat vindt u ervan dat die twee elkaar tegenspreken terwijl consumentenvertrouwen na het Grieks het laagst is in Europa, meneer Van Balkom? Nou, euh, als je goed nadenkt en doorredeneert, zou je de conclusie moeten trekken dat sommige economen vinden dat wanneer je de schuld laat oplopen en het tekort niet redresseert. Mm -hmm de economie die stimuleert, ja. dat je er economisch beter aan toe bent. Ik ken in Europa, geen enkele lidstaat, die er beter aan toe is... met een hogere schuld en een uh, hoger tekort dan een lidstaat... die uh, een klein tekort heeft en uh, een lagere staatsschuld. Dus ik vind het... Uh, uh, uh, ik zou niet graag in de schoenen staan van Jeroen Dijsselbloem en Mark Rutte... Het is natuurlijk altijd een, een heel moeilijk proces van afwegen. Maar ik vind wel dat je je huis op orde moet hebben... en je hervorming moet doorvoeren om het investeringsklimaat te verbeteren. Maar dan praten we hier over extra bezuinigingen boven het pakket wat er al was... om te zorgen dat we richting die 3 grens komen... waarvan Olly Reen gezegd heeft 3,4 mag ook heen. Ja, ja, nee, maar Daar zit, vind, zit een grijs gebied. He, daar zit een grijs gebied, maar ik wil je er ook op wijzen... dat er zijn ook enorm veel hervormingen door te voeren... die niets met bezuinigen te maken hebben. Zoals, uh, zoals uh, het bijvoorbeeld uitbuiten van de mogelijkheden van de interne markt. Als u weet dat ik, u uh, hebt net genoemd dat ik voor Bolkestein gewerkt heb... en ja. dat heb ik met veel plezier gedaan. Als u weet dat we een dienstenrichtlijn uitgekleed uh, uh, hebben... In, uh, in het besluitvormingsproces... en als je weet dat 70% van de economie uit diensten bestaat... vraag ik me af, uh, als je de interne markt op die hele cruciale sector... niet goed laat lopen... Uh -huh. Uh, hoe je dan een vredesnaam uit de economische crisis komt. Uh, we hebben er 30 jaar over gedaan om een Europees hm. patent te hebben. Waarom moet dat 30 jaar duren? En dat zijn allemaal hervormingen en beleidsmaatregelen... die absoluut niets met bezuinigen te maken hebben... maar, maar die wel, maar die door, die wel goed we, zijn ja. voor de e economie. Maar dan weten we dat er nogal wat Euro Europese scepties is... ook vanuit het kabinet wat er nu zit en ook vanuit uw partij. Want ik neem aan dat de VVD uw partij is... Uh, uh, ik ben inderdaad van de VVD, dat, <laughs> dus, uh, dat heb ik nooit over onder stoelen en bak. Nee, anders kom je ook niet voor Frits Boelke zijn te werken, neem ik aan. Maar... Nou, nee, toen dus u voor Frits ging werken, zei hij van... ja, uh, op het liberale vlak heb ik geen enkele uh, advies nodig, want dat uh, kan ik zelf wel. Maar u was geen rode bankier, toch, die binnengehaald werd? Nee. Nee, precies. <laughs> maar als liberaal, als u nu kijkt naar het kabinet... en de maatregelen die nu genomen worden, hoe, hoe kijkt u daar dan tegenaan? In het licht van wat u, wat u zo even zei. Ik Doen ze vind... dan goed? Ik, vind het exact, ik, ik, ik heb net gezegd dat ik, uh, dat ik niet uh, uh, uh, in de schoenen zou willen staan... van Mark Rutte en Jeroen Dijsselbloem. Maar stel dat ik, u dat wel deed, deed u het dan anders? Uh, ik, denk niet, uh, ik denk niet dat ik het erg veel anders zou doen. Hmm. Uh, daar is een indrukwekkend pakket maatregelen afgekondigd... waarvoor uh, steun wordt gevraagd in, uh, in de Eerste en Tweede Kamer. Er uh, zijn hervormingen afgesproken die... Uh, uh, waarvan ik hoop dat er voldoende maatschappelijk draagvlak voor is. Um, of, je, of je dan nu op een gegeven ogenblik een additioneel pakket bezuinigingen moet opleggen. Uh, ik zit niet meer in het, in het dagelijkse bedrijf. Zoals ik vroeger jarenlang uh, ministers van Economische en Financiën heb uh, geadviseerd. Uh -huh. Dat doe ik nu niet, niet meer. Dus het precieze zicht daarop ben ik kwijt. Maar uh, als er een additioneel pakket van 4 miljard moet worden afgesproken... of u dat nou dit jaar doet of het volgend jaar... Uh, dan denk ik dat je aan Nederland minder vraagt... dan wat je wellicht vraagt aan uh, andere lidstaten uh, binnen de Europese Unie. Okay. Als je het totale bedrag bekijkt... Mm -hmm. maar dat moet je natuurlijk wel op een intelligente manier doen. Zoals ja. ik net zei, er zijn heel veel hervormingen... die niks met bezuinigingen maar, maar... Uh, te maken hebben. Maar... Uh, uh, ik, ik denk dat, uh, dat er wel maatregelen nodig zijn. Ja. Waarom ook? Ja, op het ogenblik is Nederland een triple-A-status. Heeft een triple status ja. Net als mijn bank overigens. Dat is heel goed. Um, die... Dat betekent ook dat we voor hele lage rentes... Kunnen lenen. weet Weet wat er gebeurt als je dat, als je dat kwijt bent. Ja. Als je dat kwijt bent. Maar Moody's begint te kantelen. Hè. De eerste eerste uh, tekenen zijn dat toch wel dat dat soort uh, rating agencies uh, beginnen te kijken. Met Argus ogen naar Nederland. Maar ik, ik ga eventjes even u, u onderbreken. Even naar meneer Te Hart. Want u bent in een, ja, in een in een organisatie die erg uh, uh, gericht is op B2C. Business Consumer. Ja. He, veel consumenten, retailproducten. Ja. Als u dit nou hoort, we praten over het consumentenvertrouwen. Dat is wel iets. Hè. We zijn ja. in Europa denk ik de grootste klagers die er zijn. Dat doen ja. we van ouds altijd goed. En dan kan u inderdaad zeggen, van, het gaat ook relatief wel, wel best, best oké. Okay. Wat merkt u ervan? Als zo'n zo uitspraak, twee van die, van die diametraal tegenover elkaar staande uitspraken. Denkt u dan van, wat gebeurt er nou weer? Dat is niet goed, want dat gaan we merken aan, het, aan de verkochte melk in de schappen, meneer hard of niet? Nou, inderdaad, het consumentenvertrouwen is voor ons natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, ja. Uh, en dat is eigenlijk uh, wat we op dit moment missen. Dus, uh, het laagste op, uh, als je historisch bekijkt, is het op een van de laagste niveaus. Ja. En het zou natuurlijk wel helpen uh, als we met elkaar wat positiever tegen de toekomst aan zijn. Ja, zijn we zo keken. somber in de hand? Ik weet het van wel, ja. Uh, afgelopen week hadden we een persconferentie en uh, een van de journalisten zei... Uh, ik vond het een beetje saai, want het was geen slecht nieuws. <laughs> uh. <laughs> En inderdaad, de volgende dag melden die ook het kleine... u had het net over Vietnam, het kleine puntje waarvan we, waar we dan moeten zeggen... dat moeten we nog verbeteren, ja. dat werd breed uitgemeten. Dus mm -hmm. ik denk wel dat we met elkaar uh, toch wel iets meer vertrouwen in de toekomst kunnen, kunnen hebben. Ja, maar dat want is... we hebben een land uh, die er in dat opzicht relatief gezien goed voor staat. Ja, ja, Van Balkom zegt net, we bloeden nog niet hard genoeg, want dat doet de rest wel. Dus eigenlijk kunnen we het dan toch best hebben die 4 miljard. Vindt u dat ook of niet? Ja, waar, waar, waar we denk ik met na moeten kijken is, um, uh, als je kijkt naar de uh, ontwikkeling van de economie, is dat consumentenvertrouwen heel belangrijk voor ja. de interne markt en blijft onze exportpositie heel erg belangrijk. Mm -hmm. als, je als je kijkt als we... naar Nederland zijn we daar natuurlijk enorm ja. van afhankelijk uh, en als we dan sceptisch worden over Europa, dan moeten we toch wel zien dat we voor een groot gedeelte van Europa, uh, van de Europese markt, Afhankelijk zijn ja, van de ondernemersvertrouwen, economie. Ja, het ondernemersvertrouwen keldert namelijk ook. Dat staat ook net boven ja. het Griekse ja. niveau. Dat is nogal laag. Ja. Wat moet er nou gebeuren om dat, om dat te veranderen? Nou, ik denk dat een van de belangrijkste punten voor bijvoorbeeld het bedrijfsleven, en met name misschien MKB'ers, uh, is dat, uh, dat ze toegang tot geld hebben. Uh, ik denk dat wij uh, uh, in dat opzicht uh, nu in een, door een moeilijke fase heen gaan. Dat er best heel veel ondernemers zijn in Nederland die plannen hebben, ja. maar moeilijk vinden om dat uh, mm. te kunnen financieren. Maar die kunnen tegenwoordig aankloppen bij de Europese Investeringsbank. Want die zijn aan het, aan het verruimen. Is dat inderdaad de, de weg naar voren? U zei net, we gaan onze, onze voorraad ver, uh, verruimen. We gaan meer op dat MKB zitten. Wordt dat inderdaad ook het de grootste chunk van die extra, nou zeg ik, 30 miljard die u gaat uitgeven dit jaar? Ja, je moet alles in perspectief zien. Uh, de bank, zoals ik net heb gezegd, uh, zal ongeveer 65 miljard om de, omzet draaien in heel Europa. Mm -hmm. Dat zal uh, anderhalf 2 miljard in Nederland zijn. Ja. Uh, als u dat bedrag uh, in oogschouw neemt, moet u ook constateren... dat daar geen economische crisis mee wordt, word, nee. uh, wordt opgevoerd. Nee, helaas niet. Nee. Uh, de bank heeft zijn kapitaal versterkt het afgelopen jaar. Uh, en ik was er op zich nog niet zo'n groot voorstander van omdat ik voelde dat sommige regeringsleiders dachten... Van, dan kunnen we de bezuinigingen of de hervormingen achterwege laten. Mm -hmm. en dat zou het uh, paard achter de wagenspannen zijn. Uh, van die extra uh, uh, 500 uh, miljoen, als je van anderhalf naar twee gaat in Nederland... gaat inderdaad een belangrijk deel naar het midden- en kleinbedrijf. Je moet de bank zien als een vrij kleine bank. Er werken 2000 mensen op de Kiersberg in, in Luxemburg. Mm -hmm. Wij kennen de lokale markt niet... Dus wij uh, proberen altijd met intermediairs uh, actief te zijn op de lokale markten. Ja. En dat betekent in Nederland dat wij uh, via contracten met de Rabobank... of de ja. AWN AMRO of de ING... Ja. Uh, dat klantenbestand van hen Precies, ah, daar willen bij bereiken. Die klant, bij die klant op, op, ja, op schoonkont. Juist, duidelijk. Uh, ik wil nog eventjes naar u toe, want uh, los van het feit dat je kan investeren en op zoek kan gaan naar krediet, wat heel belangrijk is, het komt er ook op, op aan om handig te ondernemen. Ik heb begrepen dat appelsientje, wat niet zo goed draaide, gewoon weer het beter doet na een herpositionering ja, in de markt. Ja, uh, kijken, nou, kijken, kijken ondernemers wel genoeg naar wat ze aan, aan pareltjes hebben? Of begint u ook een beetje hetzelfde idee als die journalisten krijgen dat je de, alleen de slechte dingen ziet en uitvergroot. en de en de parels niet meer zien? Nee, nee wij zeker niet. Nou, Appelsintjes is een aardig voorbeeld. Uh, dat heet dan een nieuwe positionering. Mm -hmm. uh, 100% uh, uh, zuivere en uh, natuurlijke ingrediënten. Uh, en dan zie je dat de consument daar uh, toch uh, op instapt en dat heel mm -hmm. belangrijk vindt. Er zit en, het... geen paardenvlees in, hè? Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> maar het is wel belangrijk dat de, de, ja. uh, ja. uh, de voedingsindustrie zijn verantwoordelijkheid wel moet, uh, moet nemen Absoluut. en transparant moet zijn. Mm -hmm. uh, en als je eerlijk naar je consument bent, dan zie je dat ook later terug... in ja, de verkoper, de marktendelen en dergelijke. Overigens komt maar 10% van uh, onze omzet uh, uit Nederland. Mm -hmm. uh, en uh, de rest dus uit Europa en de rest van de wereld. Uh, en in dat opzicht zien we, in welke landen we ook zijn... Mm -hmm. dat transparant uh, ondernemen heel belangrijk is. Ja, ja. Ik wil nog één, één punt maken. Gisteren, uh, meneer Van Ballenkom, meneer, gisteren zijn de Europese regeringsleiders... bij elkaar gekomen in Brussel voor topoverleg om Cyprus... Om Cyprus te redden. De banken gaan daar slecht. Uh, uh, Cyprus lijkt nu gered met een plan om die banken daar te saneren... door alle spaarders een eenmalige belasting te laten betalen. Uh, ik schreef vanmorgen in het draaiboek... gaat dat lukken zonder bankrun? En wie schetst mijn verbazing, er komt uiteraard een bankrun. Maar dat kunnen toch 27 Europese toppertjes ook wel bedenken? Ik dacht niet dat de Europese top afgelopen donderdag en vrijdag... Uh, alleen ging over het uh, plan Cyprus. Nee, maar laat dat dat er even uit. We... Uh, het ging over het herstel van de economische groei <laughs> in Europa. en Dat was een herbevestiging van uh, wat regeringsleiders eerder hebben gezegd. Ik mm. heb ook uh, begrepen dat uh, uh, na de Europese top... de Eurogroep uh, heeft besloten om uh, de Cypriotische sector te ondersteunen... met uh, een bedrag van 10 miljard. Ja. Uh, pijn moet worden verdeeld. Ik denk dat uh, in ieder geval de Europese Unie zijn verantwoordelijkheid genomen heeft. Uh, maar de manier waarop? Want er moet 17 miljard bij willen die banken overeind blijven. Zeven. 7, ja, dat was totaal 17, ja, ja. dus 10 miljard vanuit Europa. Dat is 7 uit de markt zelf. En die 7, als ik het goed begrepen heb, die wordt opgehaald door spaarders extra te belasten. Heel veel Russen hebben daar spaartegoeden zitten. Ja, nou ja. En dan zou je zeggen: waarom pak je dan niet mensen die een rekening hebben en geen Cypriotisch paspoort niet? Dan voorkom je nee, zo'n beetje, of niet? Als je een bankrun hebt, dan, dan denk je van dat je je hele deposito kwijt bent. Ja. Uh, en dat is natuurlijk niet zo, want in Cyprus, in Cyprus als ik het wel heb heb je ook de depositogarantiestelsel. Dus je, bent, uh, je vermogen is tot 100.000 uh, euro is, uh, is veiliggesteld. En dat je een, een, een heffing hebt op vermogen... Ja, dat vind ik eigenlijk niet eens vreemd. Dat hebben we in Nederland ook. Nee, maar dat brengt, dat maar hebben dat we in alle landen. Ja. Dus, uh, ja, maar wat, ik, wat, wat mij bevreemdt is dat er zo'n plan wordt bedacht. Want je, je kan op een hele andere manier je kan zeggen tegen de overheid... we helpen je, maar je moet zelf je banken saneren. We gaan monitoren hoe je dat doet... En vervolgens, hou je banken overeind, kan je ze saneren... en krijg je geen bankrun. Want een bankrun zorgt er uiteindelijk voor... dat die banken nog in grotere problemen komen dan ze al zitten. Ik heb begrepen dat het een beperkte uh, bankrun is ge Omdat is ze de geldautomaten uitgezet hebben... maar die doen het gewoon ja. maandagmorgen weer. Die doen dat. Uh, dat, dat, denk neem, ik dat neem denk ik aan. En internetbankieren doen het ook nog, dat neem ik aan. vanaf maandag. En, ik, zoals ik al gezegd heb, ik heb <laughs> 15 jaar in mijn leven... Uh, het plezier mogen hebben om direct bij uh, zulk soort... Uh, discussies aanwezig te zijn ja. en mee te helpen aan een oplossing. Ja. Hoe deze oplossing, en waarom deze oplossing precies gekozen is... Dat, uh, hm. dat, daar weet ik niet alle ins en outs van. Nee. Um, maar het, het heffen van een, uh, uh, een heffing op vermogen vind ik uh, geen, ja. uh, geen, rare, geen rare iets. En het... ik vind dat ook redelijk... Uh, als je ziet uh, wat er in Cyprus gebeurt... ten opzichte van de Nederlandse belastingbetaler... die natuurlijk niet alles op zijn nek nee, hoeft te nemen. Dat, dus ik vind uh, een, uh, eerlijke, een eerlijke verdeling ja. van de lasten... Is, vind ik ook niet ik ben ben, ben, Helemaal eens. Alleen de manier waarop had het misschien een beetje anders gespeeld kunnen worden. Meneer Ter Hart, heeft u daar nog wat toe te voegen? Of zegt u, nou, ik heb geen mening over het... Uh, ik ik het heb wel een mening oh. op het moment dat ja. je hoort uh, dat je dat... dat uh, dat er een aantal percentages voor je spaarrekening afgehaald worden. Ik kan me voorstellen, als je een beetje gevoel hebt bij consumenten... dat je voor, kunt voorspellen dat ze naar de bank gaan. Rosh, ja. Alleen ik heb ook begrepen dat de banken het al voor waren... door ja. het van de rekening af te halen... voordat überhaupt iedereen nog wist dat de maatregel eraan kwam. Ja. Ja. Dus in dat opzicht uh, ja. uh, was het voorspelbaar. Maar de vraag is dan, red je banken hiermee? Hè? Dat is even de... Ja, dat laat ik graag ja, precies, aan, een, ja, hè, een dat collega over. Ja. Heren, we gaan eventjes naar de column... en die wordt vandaag verzorgd door Danny Mekic... oprichter van consultancybureau New Team. Mijn eerste vijf jaar als managementconsultant zitten erop. Toen ik met dat werk begon, had ik verwacht op een andere plek... in de samenleving, namelijk in boardrooms, te kunnen gaan werken... aan het oplossen van de wereldproblemen... waar de politiek het al mijn hele leven over heeft. Gek genoeg tonen de agendas van raden van besturen... vaak geen overeenkomst met de onderwerpen waar politici het over hebben. Het is de ultieme luiheid, maar wel zo efficiënt. We kiezen volksvertegenwoordigers en geven ze de touwtjes in handen. We betalen belasting en kopen daarmee mede hun brede kennis en interesse, ruime ervaring, goed onderhouden netwerk, scherpe analyses en briljante ideeën. En die zetten ze voor ons in en voor ons land, te midden in de wereldeconomie, om ervoor te zorgen dat we binnen de grenzen van het publieke bestuur een zo fijn en onbezoldigd mogelijk leven kunnen leiden. En dat het collectieve huishoudboekje een beetje seducent oogt. Hoe appetijkelijk je dat boekje vindt hangt af van of je rood of zwart als lievelingskleur hebt. Maar praktisch had dat huishoudboekje bij ieder Nederlands gezin... en de meeste Nederlandse bedrijven geleid tot een instant faillissement. 3% is de norm en om die te halen loopt Dijsselbloem rond met een portemonnee vol creditcards... waar ook de meeste debatten in de Tweede Kamer over gaan... zonder dat daarmee het probleem wordt opgelost... Want het is een afleidingsmanoeuvre. Zolang we praten over de creditcards van Dijzelbloem blijven we weg... bij de echt ingewikkelde en controversiële economische discussies. Het dreigende grondstoffentekort, een structurele mismatch... tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt... de 100% toename in de wereldwijde voedselvraag de komende jaren... de krimpregio's in Nederland... en een inefficiënt onderwijssysteem uit de 19e eeuw... dat meer weggeeft van de fabrieksband van Ford... dan een trampoline waarop je jezelf mag worden. Dat zijn de thema's waar het eigenlijk over gaat binnen grote bedrijven. Maar horen we onze politici daar vaak genoeg over? Als onze politiek een wasmachine was geweest... dan zou ik nu snel gaan zoeken naar de factuur... en het apparaat onverwijld terugbrengen naar de wit- en bruingoedzaak. Wasmachines horen te wassen en vlekken te laten verdwijnen. Maar met de politieke schijnrealiteit van de afgelopen jaren... was je geen vlekken weg, we maken ze juist groter. De column van Danny Mekic, terug te luisteren op onze website trossenbedrijf.nl. In de studio, Wim van Balkom, eh, vice-president van de Europese investeringsbank... en Kees het Hart, CEO van Friesland Campina. Eh, hier even een reactie op de, op de column. Nou, het nou statement dat, uh, dat er in de boardrooms zeg maar, niet over de politiek uh, gesproken wordt... en mm -hmm. dat het overgelaten wordt uh, door de, aan de politiek, daar ben ik het niet, eigenlijk niet helemaal mee eens. Mm -hmm. Wat je ziet is dat bedrijven tegenwoordig uh, zeker hun maatschappelijke verantwoordelijkheid uh, nemen... Uh, en zorgen eigenlijk in, in, in een periode dat er zo'n fragmentatie is van de kiezers... Uh, en dat er zoveel zo geruzie is en weinig zeg maar, zicht op echt uh, daadwerkelijke uh, stappen... omdat uh, uh, de partijen dat niet met elkaar kunnen eens worden... dat de hele grote bedrijven en ook kleine bedrijven daar wel hun verantwoordelijkheid nemen. Als het gaat om voedselzekerheid, als het gaat om voedselveiligheid... maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat bedrijven als DSM en een Unilever en een Friesland Campina... daar wel uh, hun stap in nemen. de politiek niet voor nodig? Daar hebben we de politiek niet altijd voor nodig. Nee, nee. Precies. We gaan straks over die voedselveiligheid en toegang tot, uh, tot voedsel ja. verder praten. Um, allereerst gaan we naar uh, Misha Blok. Uh, die is aangeschoven directeur van Trost Bedrijf. En elke week doet zij een greep uit de stapel nieuw verschenen managementboeken. Op haar geheel <lacht> eigen wijze, er zijn er altijd drie... En uh, de eerste selectie, hoe vindt die ook weer plaats, Misha? Uh, twee boeken vallen af op basis van de achterflap. Ja, want kan je niet verkopen op de achterflap, dan moet je het boek niet lezen. Zo denken wij. Het is een soort elevator pitch met ja. op de achterkant van het boek. Ja. En dan blijft er nog <laughs> eentje. Welke twee vallen er deze week af? Uh, twee boeken met eenzelfde soort boodschap. Een energiebesparende boeken zou ik ze willen noemen. Mm -hmm. Het mag allemaal wat relaxter. Het boek uh, Niks Doen van Keith Murnigan op de achterflap. De meeste managers willen te veel zelf doen, bemoeien zich met alles. Uh, ze moeten loslaten fijner voor de werknemers, fijner voor hunzelf. Nou, leg zo'n nou, vrij. Dat is over een boekje hadden. en daarmee gelezen. En dan even zitten, beter functioneren door te mediteren, geschreven door fysiotherapeut Han Luiks. Mediteren zorgt voor ontspanning, meer creativiteit, meer geluk, meer zel zelfvertrouwen. Wisten we ook eigenlijk al. Ja, wisten we al. Maar dan, de nummer drie maar dan, die het wel gehaald heeft. Het boek wat heel erg veel is besproken al deze week. Uh, Lean In. Vrouwen, werk en de weg naar succes. Geschreven door de Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg. Zij is de vrouw achter Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Zuckerberg ja. Ja. Mm -hmm. um, ja, heel veel kritiek ook gekregen van andere vrouwen. In Amerika is daar zo'n mooi woord voor de mommy wars. Dat uh, werkende vrouwen tegenover de vrouwen die niet werken. Die mm -hmm. er voor de kinderen zijn. Um, ja, en de kritiek is heel vaak van... nou, oh, kijk mij succesvol zijn met mijn gave, leidinggevende baan... met mijn mooie kinderen en mijn leuke echtgenoot. Val mij er niet mee lastig? Nou, doet ze ook eigenlijk niet. Want ze schrijft het boek uh, niet voor de moeders die thuis blijven... en die daar gelukkig mee zijn. Ze zegt, prima, moet je gewoon blijven doen. Dit boek is voor werkende moeders die in de top willen komen. Oké, okay. en het spreekt aan? Het spreekt aan. Het je bent het is... een werkende moeder die ja. uh, op weg is naar de top. En waar ik dus, uh... dus zelf een hekel aan heb zijn van die boeken... Um, van ja de alle hindernissen, waarom lukt het ons niet... en waar ligt dat allemaal aan, alle externe factoren. Nee, zij zegt lean in, ga er zelf voor. Je hebt het grotendeels zelf in de hand. Dus niet een verhaal, niet weer een pleidooi voor het glazen plafond en het wordt zoals een man. Nee. Het is dus uiteindelijk weer eens wat nieuws. Ze ziet er ook echt uit als een vrouw, hè? Ja, is Geen haar op de tanden. <laughs> Heren, dit soort vrouwen werken die ook bij u in de investeringsbank? Ja, natuurlijk. In de balkon, ja? Uh, zelfs bij mij in huis. <laughs> dus uh, wat dat betreft uh, kan ik me daar wel helemaal in Niks vinden. Niet, ja? En ik ben het ook wel eens met de conclusie dat je het heft in eigen hand moet uh, nemen... Hm en uh, niet proberen de schuld uh, in de maatschappij of bij een ander te leggen... dat is trouwens ook een, uh, een grote rode lijn door uh, de liberale partij waar ik lid ja, ja. van ben. Ja. Hoeveel vrouwen zitten er in de top van de EWG? Uh, we hebben 20 tot 25 procent vrouwen in de top. Mm -hmm. uh, ik vind overigens ook dat je niet moet willen om precies een 50-50 verhouding te hebben. Er zijn ook vrouwen die zeggen van, dat wil ik helemaal nee. niet. Uh, ook dat heeft weer met ja. de liberale keuze te maken. Je ja, mag het ik, uh, ik heb jarenlang voor het ministerie van Financiën gewerkt. Toen ik kwam, was er een overvloed aan, uh, aan mannen. En als ik er nu kom, is er een overvloed aan vrouwen. Dat is ook een fantastische beschrijving. Ja. En ook bij ons in dus de bank is er een ja. beschrijving. Jonge, uh, enthousiaste vrouwen die beginnen in de bank hm. en die doorstromen. Ja. Maar iets wat al uh, 50 jaar in de bank bestaat 50, 55 jaar een beetje scheef is gegroeid. Dat corrigeer je niet één, nee, 1, 2, van een ja. op de andere dag. Maar dat gaat vanzelf. Uh, Kees het Hart, uh, CEO Friesland Campina. Boer, boer zoekt vrouw, kennen we allemaal. <laughs> nou, dat er al op. Dat. <laughs> Hoe is bij u gesteld in de top? Met het aantal dames? In de, in de top 70 hebben wij 10% vrouwen, Dus 7, 7 ja. dames. Ja. Uh, en ik kan me eigenlijk aansluiten bij de vorige spreker. Uh, voor ons zijn dat ook nog te weinig. Mm. Uh, en het is een proces. Uh, maar we doen er wel veel aan uh, om... Uh, uh, jongere vrouwen in onze organisatie ook te coachen... om op de juiste momenten de juiste beslissingen te nemen voor ja. hen. En ook hen te helpen uh, om uh, door een bepaalde periode... als ze net kinderen hebben gekregen... door, be door die pe bepaalde periode heen te komen... bij ons te blijven werken, ja. al is het maar part-time. En dan laten we de draad volledig op te pakken. Het is een prachtig paaskadootje voor de dames die uh, <laughs> ja, dat is goed, ja. op weg zijn ja. daar. Ja. <laughs> nou, dat is ook wel een oproep voor de mannen. Hè? Want ja. uh, zij zegt de belangrijkste Absoluut. carrièrekeuze die een vrouw in haar leven maakt... is de keuze voor haar levenspartner. Ah. En wat kunnen mannen doen om vrouwen te stimuleren... om haar kans op een baan in de top uh, te vergroten? Dat is de was. Oké. Okay. Okay, nou, <laughs> ik geloof dat wij collectief kunnen aangeven... Hier. Hey, heel eerlijk dat we die allemaal niet doen. Dat klopt, hè? ik ook niet. Ik bekend nee, even, nee. nee. Maar ik ben het wel okay. eens met, met de conclusie over dat de man daar ook belangrijk in is. Niet zozeer alleen de, de partner, maar ook de mannen in het bedrijf. Mm -hmm. Die daar ook veel meer voorop moeten staan ja. Dan, ja. dan men het misschien deed. Ik dacht dat het de hobby van mijn vrouw was, maar dat schijnt toch anders te zijn. Uh, doe jij er wel eens thuis of uh, uh, doet je man dat? Dat doet mijn man. Dit meen je? Je. en nou, Weet je wat nou, grappig goed, is, het is, de, meest, leuk. de ja. meest praktische tip die ik eruit heb gehaald... Ja. is doe je kinderen s'avonds alvast hun schoolkleren aan. Dat scheelt je s ochtends 15 ja. minuten. Ja. Ik denk dat ik het vanmiddag alvast ga doen. Ja. Ja. Ja. Ja. En op zaterdag alvast van zijn <laughs> boterham voor de hele week smeren. Het lijkt me een uitstekend. plan Hoe heet het boek ook weer, Michelle? Lean in van Sheryl Sandberg, een uitgave van Lefboeken. Dankjewel. Volgende week drie nieuwe boeken... waarvan twee achterflap, exemplaren en een echte. Hier nog steeds in de studio Kees Hart, CEO van Friesland Campina. En Pim van Ballencom, die is vice-president van de EIB. De, uh, Europese Investeringsbank. Uh, we, gaan, we gaan even praten over, over voedsel, over voedselveiligheid. Uh, en ook nog even terug naar wat Danny Meekertje zo even zei. Hebben we helder op de bril wat er allemaal gebeuren gaat? Uh, als we kijken naar hoe de wereld zich aan het ontwikkelen is... 2025 is de prognose 9 miljard ja. mensen op aarde... grote voedsel en waterschaarste... We weten allemaal wat het kost om een, om een kilootje biefstuk te maken. 10.000 liter water. Wat kost het als je Cradle to Grave rekent om een liter melk te maken eigenlijk? Weet u dat? Nou, wat je kunt zeggen is dat elke calorie... Um, dat, dat, dat, dat, als je naar de calorieën kijkt, dat ja. dat uh, elke calorie 1 liter water kost. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk voor de hele voedingsindustrie uh, is dat geldig. Precies. Nou, uh, is dat een, liter, dan... een, een, een glas melk is 60 calorieën, een glas melk. Ja. Dat en dat is 200 cc keer Ik 5, het over 300, okay, maar, 300 ja. liter voor een literje melk. Maar, maar als je kijkt naar uh, de, de uitdaging waar we voor staan... Mm -hmm. is het inderdaad dat de wereld van 7 naar 9 miljard mensen gaat. Ja. En aan de andere kant, bijvoorbeeld in onze sector... Uh, dat de gemiddelde leeftijd van boeren in de wereld boven de uh, 50 uh, ligt. Aha. En zelfs ook, als je ook kijkt nog naar, uh, naar landen als Thailand... Uh, dat daar boeren al 44 zijn. Wat voor, die, voor dat deel van de wereld heel oud is. Heel oud is. Hoe, dus gaat, denk... hoe gaat u dat. Want dat zijn, dat zijn dingen waarmee je uh, in de toekomst gewoon moet acteren. Hè? Ja. Hoe nou, gaat u daarmee om? Uh, wat wij dus doen in, uh, in de landen waar wij actief zijn, in Azië bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, dat noemen we in het Engels een uh, Dairy Development Program. <laughs> ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: boeren helpen boeren. En wat we daar uh, proberen is boeren op te leiden. Uh, dat ze zelfstandig hun bedrijf kunnen voeren. Uh -huh. Dat de melkgift van uh, de koe naar boven gaat. Maar ook de kwaliteit uh, van de melk naar boven gaat. Zodat zij zelfstandig een uh, bestaan kunnen hebben. Dat betekent dat je mensen echt moet opleiden. En zo. Echt opleiden. En een enorme R&D-effort moet doen ook, neem ik aan. Ja, R&D, maar ook uh, uh, zeg maar uh, deskundig. Dat zijn dus bij ons dan boeren. Uh -huh. Naast die boeren in bijvoorbeeld uh, Indonesië of Vietnam zetten. Ja. Uh, en hen opleiden. En dat lukt dat lukt, ja. We steunen nu 40.000 boeren uh, en die uh, leveren hogere kwaliteit uh, melk, leveren ook meer melk. En dat is natuurlijk uh, erg belangrijk, ook in de toekomst, voor de plaatselijke voedselvoorziening. Als we kijken naar de prognoses, naar die 2025, gaat u dan die doelstellingen halen? Gaat het lukken om al die monden te voeden? Niet u alleen, maar in een uh, gezamenlijke effort met alle voedselproducenten. Ik denk dat er uh, genoeg mogelijkheden zijn om uh, de wereld te voeden. Want de verdeling is nog een beetje scheef. Hè? Wij gooien 50% van ons voedsel weg. Ja. In Afrika hebben ze ja. 50% voedsel te weinig. Ja, maar wat niet scheef ligt eigenlijk is de nutriëntenzekerheid in de wereld. Dus we hebben wel genoeg voedsel, maar we hebben niet de juiste nutriënten. De voedingsstoffen De voedingsstoffen zelf. Juist. Hoe is dat nou te verdelen? Is daar een idee over, ook binnen Friesland Campina? Ja, dat, dat komt dan neer op uh, het weer opvoeden van uh, consumenten om, omtrent gezonde voeding. Mm -hmm. uh, en in dat opzicht uh, hebben we uitgebreide schoolmelkprogramma's. Uh, je hebt tegenwoordig ook uh, de School Milk Day, dat is uh, een initiatief van de FAO. Mm -hmm. Om op 1 juni elk jaar dus stil te staan bij uh, hoe belangrijk uh, goede nutriënten uh, en juiste levenswijze uh, ja. voor mensen zijn. En op die manier proberen we de consument op te voeden. Ja, nou is het zo dat deze week de Access to Nutrition... een ja. voedseltoegankelijkheidsonderzoek gepresenteerd werd. 25 grootste voedselproducenten staan daarop. Die werden langs de meetlat gelegd om te kijken... naar hoe zit die sociale verantwoordelijkheid... ten opzichte van ondervoeding en obesitas in elkaar. Nou was u uit Unilever, man. Dat kwam keurig netjes op twee. Maar uw bedrijf staat op plek 19 van de 25. Met een beoordeling van 1.2. Ja. Er is nog werk aan de winkel, meneer Hart. Nou, we moeten de vragenlijsten invullen die uh, binnenkomen. Uh, dat, we hebben een vragenlijst gemist. En ik moet zeggen, we hebben er met z'n allen een slechte dag voor gehad. Want mm -hmm. uiteindelijk, als je 1 miljard uh, consumenten bereikt per jaar... Uh, wanneer je babyvoeding uh, kunt aanbieden aan die mensen... die hun kinderen op geen andere manier kunnen voeden, mm -hmm. uh, wanneer je goedkopere melkproducten aanlevert in, uh, voor in Nigeria of Indonesië... En dan deze uitslag hebt. Kunt, kunt u zich voorstellen dat we ja. wat pijn in ons buik hadden? Precies, toch? maar los van die pijn, die herstelt dan na het nemen van een paar pilletjes. Wat gaat u dan actief nu doen? Ja, dit is het, het feit dat als u wij echt partijen... uh, op de weegschaal uh, of de meetlat uh, mm -hmm. uh, zeg maar, uh, goed afgewogen waren, hadden we veel hoog op die lijst uh, ja, dus uh, het dus Dit was het bijna een administratief gebeuren, men heeft onze vragenlijst gestuurd. Oh, de vragenlijst, dat <laughs> Dat was veel te, veel te, veel te ja. laat dus. Ja, ja. Intern hebben we daar natuurlijk ook een woordje over gesproken. Maar ja, uh, ja. we hoorden daar niet. Ja, zeker niet op die plaats, oh, okay. zeker niet nou, als dan u mag kijkt u, wat we doen. Mag u zich volgend jaar revancheren? Over twee jaar, ze, pas, twee jaar. Ja. Ja, ja. Jongen, jongen. Ja. Dan neemt u dit lot dus al jaren ja. mee. Even naar iets anders. Want u heeft al eerder gezegd, we halen ons winst voornamelijk uit de opkomende markten. Azië, uh, Afrika, Rusland, Zuid-Amerika. Uh, uh, uh, waar gaat het in Europa nog goed? Nou, dan hoort ik maar even, even stil. Rusland, ja. Daar gaat het inderdaad nog goed. Dat hoort, dat hoort dan bij ons even bij Europa. Ja. Uh, maar we zitten in, in Nederland en in Duitsland uh, zwaar. We, we zijn groot in Griekenland. Uh, ja, in de rest van de Europese landen zijn dan misschien iets kleiner. Maar je ziet eigenlijk dat het overal de pijn wel ongeveer hetzelfde is. Maar in Nederland, misschien qua consumentenbesteding op dit moment... gaat het nog iets sneller naar beneden. Ja. We hadden het net over dat consumentenvertrouwen... Ja. Dat is uh, relatief naar andere Europese uh, landen uh, heel laag. Ja, dat merkt u dus ook inderdaad in de, in de omzet die u draait. Ja, ja. Ja. Ja. Wat is daar tegen te doen? Dat hebben we al even gezegd. He. Je zou dat consumentenvertrouwen kunnen omkeren. U zegt, nou, wij kunnen als bedrijven bij elkaar gaan zitten en zorgen dat we wat meer, wat beter kijken om de politiek heen om uh, tot bepaalde plannen te komen. We zoeken kredietverlening, er moet wel wat gaan gebeuren. Ik, ook, ik begrijp ook, want dat, dat, dat doet u, uh, dat u blijft innoveren. He. Ja. U gaat een, een, een, een, een aparte campus opzetten. Hoe zit dat in elkaar? Ja, In uh, oktober openen wij in Wageningen uh, ons R&D-center. Mm -hmm. uh, dat, dat gaat dus om uh, een, uh, uh, een gebouw op de campus van Wageningen... Ja. waar we straks 350 van onze uh, ontwikkelingsmensen bij elkaar hebben... Uh, en uh, uh, ja, dan hebben we onze kennis en kunde zeg maar, op dat gebied onder één dak. Precies, die heeft u aan Wageningen, aan de Landbouwuniversiteit gekoppeld? Dan, nou ja, het is open, open innovatie. Uh, Wageningen is daar belangrijk uh, voor in mm -hmm. onze sector, maar ook met andere universiteiten ja. in de wereld hebben wij daar contacten. Uh, ja. En op, uh, van daaruit kunnen we dus ook als het gaat om uh, de nutriënten-issues mm -hmm. uh, die we op ons afzien komen, wat, beter besturen. Wat is het eerste wat u daar hoopt uit te krijgen? Uit die, uh... Nou, Eigen er... versnelling van ons innovatieprogramma. Ja. Uh, nou, algemeen, over de hele wereld. In het algemeen. Mm. Uh, en uh, uh, natuurlijk ook duidelijk dat we kijken naar uh, wat de Aziatische consument uh, wil. wil. En daar een programma op, uh, op neerzetten. Mm. Ja, en dan komen er zaken uit zoals, zoals deze weken uh, we, uh, melk uh, die lactosevrij is uh, ja. in de markt hebben kunnen zetten. Dat is handig. Aziaten kunnen we tegen hè? naar wat ja. de consument wil. Duidelijk. Heren, we gaan besluiten. We hebben nog een klein minuutje. Heel kort uh, vraag ik altijd aan het uh, eind van de uitzending... aan mijn twee gasten... wat is het eerste en meest opmerkelijke wat u maandag op uw eerste werkdag gaat doen? Meneer Van Bannenkom. Maandag ben ik weer in Nederland. Heb ik overleg met uh, TNO. Mm -hmm. uh, die uh, specialiseren zich ook in inno innovatieve start-ups. Dat so is erg belangrijk. Juist. Ik heb ook een overleg met uh, de provincie Zuid-Holland om uh, wat infrastructurele projecten naar voren te halen. Die wellicht vanwege bezuinigingen wat erachter gedrukt, uh, gedrukt zijn. En ik heb ook nog een overleg met de KLM. En aan het eind van de dag word ik gevraagd om wat ideeën aan te leveren hoe het. Uh, uh, wat de issues zijn uh, tijdens de volgende verkiezingen van het Europese parlement. Kijk dan, dat nou, is een druk dagje. En, druk produ en productief hoop ik voor u. En productief. En als u nou het de toch over heeft, de A13 mag verbreed. Dat zou fijn <lacht> zijn. Um, <lacht> Meneer het Hart, wat gaat u doen, het meest opmerkelijke maandag? Ik begin maandagochtend om 8 uur uh, met een gesprek met 20 uh, medewerkers. Mm -hmm. Dat doe ik elke maand. Uh, en dan spreek ik niet, maar dan luister ik. Kijk eens al, dat is een hele mooie, ook een mooie management tip. Dank u wel. Kees Hart, CEO van Friesland Campina. En we op van Ballenkom. En die is uh, de vice-president van de Europese investeringsbank. Zometeen de Tros Auto Show gaan we rijden met de Kia Sorento. En gaan we praten over Nissan en Nismo. Samen thuis, samen Tros.